Dat ik schreef voor iemand die ik heel erg graag zie. En die een beetje in de knoei zat met zichzelf. Titel Mijn Lief. En verder daag ik dat gedicht ook op aan al diegenen die een schouderklopje goed kunnen gebruiken. Yvette Bens, schrijfster van dit gedicht. Hoor jij het ruisen van de zee, mijn liefste? Voel jij het strelen van de wind die zachtjes met je haren speelt? Proef je het zout dat aan je lippen kleeft, mijn liefste? En dat het kozen van de maan al jouw ingehouden tranen steelt? Er hangt iets in de lucht vannacht waardoor de sterrenpracht je koestert maar ook jouw geheim verzwijgt. Laat je drijven door die grote kracht, zodat jij jezelf niet meer zo veracht. Voel toch opnieuw de liefde die naar het ultieme neigt. Hoor jij het geklapwiek van vlerken, mijn lief? Luister hoe de adelaar... Jou in vertrouwen over zijn wondere vlucht verhaalt. Proef je een beetje van zijn vrije vol, mijn lief. En van de vrijheid die hij bij zijn stijde klim door het hemelspan vertaalt. Er hangt liefde in de lucht vannacht. Waardoor je nu heel zacht je verdriet laat dijnen op de spiegeling van de zee. Laat je tranen nu maar hun vrije loop. Om die grote angst die je besloopt. Jouw berusting brengt eindelijk verwerking met zich mee. Want ik, ik heb jou zo lief. Mijn lief. Ik heb je zo eindeloos lief. En dat was een bijdrage van Albert-Jan Vos. Hier op Zandvoort Luncht. Dat was niet Albert Jan, toch? <laughs> nee. nee. Oh, <laughs> dat, was, uh, dat was Jan van Veen, hier ja. op ZFM Zandvoort. Een uh, heel mooi gedicht van Kendelaat Light Radio. Yes, yes, yes, yes. Dat is wel even belangrijk om erbij te vernoemen. Toch? naar de tweede uur van Zandvoort Lunch, de liefdesuitzending. U merkte het al natuurlijk aan deze opening van Zandvoort uh, Lunch, uh, de tweede deel. Uh, met een uh, liefdesgedicht. En uh, natuurlijk in plaats van een keer een conferentie hebben we nu een uh, mooi gedicht uitgekozen. Van Jan van Ja, ja, ja. Wat een en, leuke um, uitzending. Jazeker. Mochten jullie nog geen uh, uh, uh, uh, leuke dingen bedacht hebben voor vandaag... Misschien kun je op de valreep nog wat regelen. Wij hebben wel wat tips om echt eens een keer origineel je Valentijn door te brengen. En uh, je zou bijvoorbeeld een letterlijke blind date kunnen gaan doen. Nou, hoe, hoe, hoe dan? Nou, Valentijn draait volledig om jullie tweeën. En het is de dag waarop jullie volop van elkaars verhalen willen genieten. En niet afgeleid willen worden door omgevingsfactoren. Nou, dat kan. Je kan een hapje gaan eten bij Seataste in Amsterdam. Die zorgen daar dan voor. Want wat is er nou zo speciaal aan dat restaurant? Je dineert er in het pikken Nou, dat is toch wel ideaal als je snel bloost. Je kunt ook, als je dat leuk lijkt... voor een dag in het huwelijksbootje treden. Uh, ja, kijk, vind je het nog te vroeg... Om, om echt je hele leven aan iemand te binden... maar zou je wel zo'n dag willen meemaken? Nou, dat kan... Het is helemaal niet nodig om naar Las Vegas af te reizen om een dagje getrouwd te zijn. Want ook in Amsterdam kan het. Bij Wet n Walk kun je nep trouwen met alles erop en eraan. Van bruidsjurken tot geloftes, van ringen uitwisselen tot onvergetelijke kiekjes schieten. Maar reserveren is verplicht. Ik, ik neem aan dat het hartstikke druk is vandaag. Maar je kunt het natuurlijk altijd proberen. En anders dan bewaar je hem tot volgend jaar. Dan uh, bij kasteel Muiderslot, uh, die hebben ook melding wat dat betreft. Die hebben natuurlijk altijd leuke uh, middeleeuwse weetjes. Ja, zeker. En zo meldt het Muiderslot dan dat in de 17e eeuw... iedereen alles behalve preuts was. Want kijk, erotiek is natuurlijk van alle tijden. Hè? En zo waren, de, zo waren ze in die 17e eeuw echt niet preuts. En hoe de liefde en erotiek eruit zag in de Gouden Eeuw en hoe vrouwen in de Gouden Eeuw het spel van mode, make-up en versieren gebruikten... en wat er gebeurde achter de gordijnen van de beddenkoets... Uh, worden op Valentijn uit de doeken gedaan in het muidenslot in Muiden. Dus uh, wil je daar nog naartoe gaan, ga even naar hun website... en kijk even hoe laat je terecht kunt. Ja, dan romantisch dineren in een gevangeniscel, hoe lijkt je dat dan? Ja, dat, dat klinkt misschien wel een beetje vreemd... maar in de koepelgevangenis in Arnhem... moet het op Valentijnsdag werkelijkheid worden. Je kunt, met je, je kunt je met je geliefde laten opsluiten in een cel... om samen te genieten van een drie gangen diner. En voorafgaand geeft pianist Jan Veen een miniconcert... en sing- en songwriter Colin Hoeven zal voor ieder koppel... een persoonlijk liedje schrijven. Let op, wees er snel bij... want er zijn nog maar een paar cellen beschikbaar... Dus Ga even kijken op het internet. Surf naar de koepelgevangenis in Arnhem. Um, geniet op de Valentijn op de Domtoren in Utrecht van romantiek. Een adembenemend uitzicht. En kom meer te weten over Utrecht. Dat, uh, er wordt daar een rondleiding gegeven. In stijl wordt die afgesloten. Namelijk met een glaasje bubbels in de sfeer vol verlichten. Michaels kapel. Nou ja, dat is dan weer ook weer eens iets heel anders dan dineren bij kaarslicht. Tot zover wat uh, leuke Valentijnstips En dan gaan we nu weer lekker naar een uh, muziekje luisteren. Nee, dat zeker oh. weten. Liefd. Dat uh, ga, gaan we zeker Ondertussen zit Jan van Veen nog steeds een beetje door. Ja, die kon daar naar huis hoor. Ja. Heb je hem niet uh, al een hand ja. gegeven en weggestuurd? Bedankt. Uh, hier Bedankt, je ga, hier Jan, heb je je gaasje. Hier. En uh, ja. tot de volgende keer. Ja, neem nog een nootje, Jan. Ja, een Doe. lekker nootje. Dankjewel. En anders laten we die voor ja. uh, Matchbook liggen. Nou, gaat je voor, aan, uh, voor onze grote vriend Hans. Ja, zo is, die is het. Die wil ook wel een nootje. Ja, zo is het. Nou, dat was Jan. Is liefde natuurlijk vandaag op Valentijnsdag. Bluff! Liefde van bluff hier op ZFM Zandvoort. Het uh, liefdestation van uw regio vandaag. En uh, dat gaat allemaal weer eventjes, uh, niet zoals ik wil, maar dat maakt niet uit. Mensen, als u live mee wil kijken, het kan nog steeds. www.zfm-live.nl Alleen ik zou het niet doen, want uh, u, u weet niet waar u terechtkomt. <lacht> Trouwens, weet jij uh, hoe, hoe, hoe dat Valentijnsdag is ontstaan? Uh, nee, maar nee, jij vast zijn, wel. Ja, nou ja, jij vast wel. Er, er zijn verschillende verhalen over. En, oh. en um, een eentje is... Uh, ja, volgens de legende kwam er een, een jong paar... bij bischop Valentijn met het verzoek hen te trouwen. En de man was een heidense soldaat en de vrouw een christen. Maar Valentijn vond dat de liefde zwaarder uh, woog... dan de wetten van de keizer. Want uh, ja, als, als heidense soldaat en een christen... kon je natuurlijk in feite niet trouwen... Maar dus hij huwde het stel. En al gauw kwamen er veel meer paren met hetzelfde verzoek. En ja, helaas voor Valentijn werd hij aangegeven en gearresteerd. En toen hij voor de keizer moest verschijnen... probeerde hij die te bekeren. Nou, Claudius voelde zich zo beledigd... dat hij Valentijn liet martelen en onthoofden. En dat gebeurde op 14 februari. Maar ja, alleen is... Ja, niet... niet ja, heerlijk. Ja, niet duidelijk welk jaar het was. En voordat het vonnis werd uitgevoerd... zag Valentijn nog kans... het dochtertje van de gevangenisbewaarder... een briefje toe te stoppen. En daar stond op... Van je Valentijn. Nou, ah, he, en, dus, en, en, en dan is er nog een ander wou, verhaal. Even. Ik wil heel veel ja? hierop reageren. Dus als u luistert en u vindt het even gezellig... meer Valentijnsdag uh, te vieren in de studio... kan nog steeds een uurtje. Leg uw hoofd op tafel en dan komt het helemaal goed. Kop eraf. <laughs> ja. Volgens een ander verhaal kwam een, een cipier, of de stadhouder van Rome... bij de toen al in gevangenis zittende Valentijn... met het verzoek zijn blinde dochter te genezen. En Valentijn zorgde voor een geneesmiddel, maar dat werkte niet. En op de dag van zijn onthoofding probeerde de vader van het meisje... nog wanhopig dat vonnis tegen te houden, maar dat was te vergeefs. En na Valentijns terechtstelling ontving het meisje... een klein briefje van Valentijn waaruit een gele bloem viel. En als mensen hem om raad vroegen, gaf hij hen namelijk een bloem. Vandaar de bloemengroet op Valentijnsdag. En op, je brie op dat briefje stond dus van Valentinus. En direct daarna kon ze weer zien. Nou, en volgens de legende werd de vader daarna bekeerd tot het christendom. Dus dat zijn even die verhalen die erachter zitten. Ja, nou. Dat vond ik heel veel leuk. Helemaal leuk. Dat hoort helemaal bij deze uitzending. ik heb ja? ook nog uh, iets. Heb Ik heb, heb, een, naam. Ja, ik heb, een, ik heb een boodschap van mezelf aan iemand. Oh jeetje. Allemaal even de vingers in de oren. Nee, het ja. is niet zo'n boodschap. Oh, Oké. Okay. Ik heb een hartje van zilver. Ik heb... Geen hartje van goud. Maar ik heb wel een hartje die van jou houdt. Oh, dat was ze. Was dat? Was het? Was dat het? Dat was ze. Oh, ik zat te wachten op de, op de rest. Maar mooi! Mooi! Ja! Ja, ik nou, het zo recht dat uh, Ja. Oh. Het is, uh, en uh, speciaal voor uh, iemand. En die sorry. iemand. Ja. Ik, ik, ik weet niet of die persoon nu luistert. dan ben ik wel, de Sjaak. Maar uh, die heeft die zel, datzelfde gedicht. Ja, in een kaart gekregen. In een kaart gekregen. Oeh. Roy. Romantisch, hè? Ja, ja. Wat gaan we doen? Muziek. Muziek. Let the music play.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 Talen, verhoogde meren in de dalen en onweersluchten. Doe ik vluchten aan als de regen valt? Verwerp je ogen in mijn hand voordat mijn glimlach ze verbrandt. Mijn vuurbeliefde, mijn gouden ogen. Het is beter als je nog wat wacht, want even laat.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 Lief, so lief. Als ik de aarde ga verwarmen, laat ik haar leven in mijn arm van sterren weven. Ik het verre a, het noorden.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 Ik heb je niet zo lief. bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempirik. Het hebben van een partner die positief in het leven staat... is mogelijk goed voor de eigen gezondheid. Dit zou in ieder geval gelden voor ouderen en mensen van middelbare leeftijd. Onderzoekers van de Amerikaanse Universiteit van Michigan... volgden 1981 heteroseksuele stellen gedurende zes jaar. De stellen tussen de 50 en de 94 jaar oud werden periodiek ondervraagd door middel van enquêtes. De deelnemers moesten het niveau van geluk en tevredenheid over hun leven beoordelen... en daarnaast kregen ze vragen over hun gezondheid en de gezondheid van hun partner. Volgens de studie hadden deelnemers die vonden dat hun partner positief in het leven stond... vaker een betere gezondheid dan de deelnemers met een ongelukkige partner. En volgens de onderzoeker William Chopik er zijn er drie, ah, drie redenen waarom het hebben van een gelukkige partner... een goede uitwerking heeft op de gezondheid. Zo zouden een gelukkig persoon meer betrokken zijn... bij de gezondheid van zijn of haar partner... en ook zorgzamer zijn dan iemand die ongelukkig in het leven staat. Gelukkige partners zouden daarnaast eerder geneigd zijn... hun partner te betrekken in activiteiten die goed voor de gezondheid zijn. En Dan is te denken aan een goede nachtrust, gezond eten... en het krijgen van voldoende beweging. Mensen die hun geliefde online ontmoeten hechten meer waarde aan goede seks, zo blijkt uit een lezersonderzoek van Nu.nl. Het meest rec recente Nu-panel over liefde werd ingevuld door ruim duizend mensen die representatief zijn voor de Nederlandse bevolking. Van de respondenten met een relatie antwoordde 41% goede seks op de vraag wat liefde voor hen is. Dit percentage ligt een stuk hoger voor de respondenten die hun partner online ontmoeten... via een datingsite of via een app. Er waren meerdere antwoorden mogelijk op de vraag wat liefde is... en elkaar steunen werd het vaakst aangevinkt. En 79% vindt dit een van de voornaamste kenmerken van liefde. Ook een stabiele relatie, 72% en loyaliteit, 64%, werden vaak gekozen. Inge de Bruin is weer gelukkig met haar oude liefde. De voormalige topswemster is van plan weer wekelijks te gaan zwemmen om lekker fit te blijven. Waaruit we dus concluderen dat zwemmen haar oude liefde is. Groente- en fruitkweker Geert Krops, een 69 jaar die in 2015 bekend werd door zijn deelname aan Boer Zoekt Vrouw, gaat weer als single door het leven... Maar hij heeft ons laten weten dat dat waarschijnlijk niet zo heel lang meer zal duren. En dat een relatie weer op komst is. Later meer. Um, we hebben ook een leuke tip voor u voor het weekend. Want uh, ja, een heleboel mensen vieren natuurlijk vandaag geen Valentijn maar, Valentijn. maar die stellen dat uit naar het weekend. En dit weekend kun je jezelf en je geliefde bij parkbroekhuizen echt verwennen. Als je, over, als je van opera houdt. Um, ja, het is een, uh, Er wordt een concert gegeven vol gepassioneerde liederen en aria's in de intieme sfeer van de salon. Met een adembenemend uitzicht vanuit Parkbroekhuizen. Maak uw beleving op Parkbroekhuis compleet met een lunch voor het concert of een diner. En uh, dan kunt u gaan luisteren naar liederen en opera-aria's over de liefde. Het zijn... Uh, Werken van Schubert, Strauss, Hendel, Gluck, Mozart en Puccini. En Antonia Dunjok-Dunjko. Dunjgo? hoe spreek je dat uit? Nou ja, die is sopraan en Tamir Chasson speelt piano. De uitvoering is op zondag 17 februari om 3 uur aan de Broekhuizerlaan in Leersum en Info. En tickets kunt u krijgen via de Fat Lady. Dan even een berichtje wat helemaal niets met de liefde te maken heeft, maar wel met de gezondheid. En zonder gezondheid heb je helemaal niets aan de liefde. Nou ja, is ook niet helemaal waar natuurlijk wat ik nou weer zeg. Zo weer onzin. Maar goed, uh, bewegen, hartstikke belangrijk. En basketbalvereniging De Lions start met walking basketbal voor al haar uh, leeftijdsgenoten. Van, want basketbalvereniging is 54 jaar en ouder. Vanaf dinsdag 5 maart van 7 tot 8 uur s avonds, het zijn geïnteresseerden vanaf ongeveer 50 jaar... wekelijks welkom in de Corfens Sporthal in Zandvoort... voor een gezellig uur beweging. Walking basketbal is voor iedereen die om wat voor reden dan ook... niet of niet meer kan of wil rennen en het basketbalspel wel leuk vindt. Nou, er zijn twee belangrijke spelregels... Uh, er mag dus niet gerend of gesprongen worden. En er mag geen fysiek contact gemaakt worden. Gezelligheid staat voorop. En de professionele ondersteuning bij het uh, opstarten wordt verzorgd door Team Service Heemstede Zandvoort. En uh, deze zij draagt bij aan een blessurevrij walking basketbalfestijn. De eerste pilotles tijdens de fit fitheidstestdag is op zondag 3 maart. Dus uh, mocht u mee willen doen, u kunt uh, meer informatie krijgen uh, via www.deLions.nl Of u kijkt even naar uh, Walking Basketball BBC... en dan kunt u naar een ontbijtuitzending van de BBC kijken... waarover het Walking Basketball behandeld wordt. Tot zover het... Nou ja, het is geen regio, het is gewoon nieuws. Ja.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 Dit is, dan is dit het weerbericht volgens uh, Cupido uh, Rico Schreuder. Time you go away, oh. We say it's goodbye. Yeah. Loving you the way I did. I'll take you back. Without you. Like you hurt me And be so Het liedje van de sidekick was dat. Weer een XXL. hele <laughs> ik, ik, ja, ik zei al tegen Dolly van nou, Dolly, ik uh, als we wat in slaap. <lacht> wat doe jij nou weer? Weet je wat ik ook trouwens had gedaan? U hoorde toch een knal tijdens het nieuwsnet? <lacht> dat was een ballon <lacht> die knalde bij Dolly. Ja, gaat hij me een beetje uit mijn concentratie <lacht> halen. Hey, liedje. Er is trouwens een uh, liedje aangevraagd. <lacht> oh ja? Door uh, Hans Wassenaar. Wat dan? Luister maar. Ik ben op jou, ik ben op jou. Ik ben stapelgek, verliefd op jou. Ik ben fijne jou. Leuk en liefde. Ah, waar? Nee. Oh, wat nee, pak jij ervan. Ik ben op jou. Ik had ook kunnen zeggen voor Bart van der Meer of zo. Ja, of, uh, ja, ook ja, ja. Of Ruud Jansen, ja, ja jouw ja, jou, ja, je soulmate ja. hier. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nee. ja. Nee. Zo'n uitzending is het, hè, vandaag. die vandaag ja, nou, ja, zo over, is het. Um, over, uh, ja, over tien minuutjes Ja, dan uh, gaan is we het de zover, loodjes hè? trekken, hè? Is het zo Ja, voor die tijd willen we toch nog wel even een paar tips er tegen aansmijten. Want stel je voor je hebt nog niets voor je Valentijntje... Ja, boeketje bloemen is natuurlijk altijd goed. Daar uh, zijn we altijd blij mee. Je kan ook, uh, dat is ook misschien leuk, een choco-telegram sturen. Leuk is dat, hè? En wat natuurlijk altijd geweldig is, een romantisch hotel. Uh, mooie kamerboeken. Lekker, hoor. Of, of lekker, wat dacht je, van een dagje welnes voor twee? Ja, of gewoon gezellig, een romantisch uitje. Maakt niet heen waar, als je met je geliefde bent, is het toch al snel ge... Uh romantisch. Ja. Wat, wat, wat, kom, komt hij uit de loterij? Wat? wat? wat? Ja. Weet ik niet. Ik zag Hans wat, wat roepen. Dus ik ging Hans, even uit mijn concentratie. Die komen ja. waarschijnlijk wel schieten. Ja. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Goed. Met We gaan uh, onderweg uh, naar ja. de loterij. Ja, maar ik heb een uh, en, aanvraagje binnen. Jij okay. hebt een aanvraagje? Oké. spruit die vraagt een uh, liedje ja. aan. Ja. En uh, dat liedje heet. Ja, en deze is heel toepasselijk en die hoort er ook zeker bij. Een beetje ah, verliefd. Een beetje verliefd. Ja, ben, een, ben ik ook. Ben ik ook. Jij? Ja? ja? Ja, zeker. In een discotheek zat ik van de week. En ik voelde mij daar zo alleen. Was er warm en druk. Ik zat na.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 Je pronste na me keek werd ik zo wij Maar speciaal voor Sharon Spruit aangevraagd. Een beetje verliefd van André Hazes. En dames en heren, het is kwart voor twee. En dat betekent dat wij de prijsuitreiking hebben. Ik ga eventjes naar de andere microfoon lopen. Want daar zit mijn collega Dolly Tempierik. Daar heb ik een romantische date mee. En uh, nee hoor. En uh, wij gaan hebben de loterij. Hè? Dus ik loop even naar de andere kant. Rappetam, rappetam. Zo, Dolly, De uitreiking. De uitreiking van uh, ja, de loterij. En uh, ja, we gaan er van voor. Naar achter, van links naar rechts. Hè. We beginnen bij de kleine ja. prijsjes. En oh, we willen ja, als klein, eerste... Klein. Ja, het, zijn niet, het zijn allemaal grote prijzen. En we willen eigenlijk alle sponsors heel erg bedanken. Zeker. Voor, uh... voor het ter beschikking stellen van, uh, van deze mooie prijzen. He? Zeker weten. Heel ja. erg bedankt, sponsors. Hartstikke lief dat ze dat hebben gedaan. Zodat ja. wij er weer wat leuks van kunnen maken. Zullen we om en om een loodje trekken? Helemaal goed. En we noemen in verband met de privacygegevens... Uh, hebben we besloten om alleen de voornamen te noemen. En ja. nou hoop ik alleen niet dat er dubbele voornamen tussen zitten. Mm, denk het niet. Maar goed, we nemen contact met je op. Uh, wij nemen straks contact op na twee uur met de prijswinnaars. En dan uh, geven we alles door hoe je de prijs uh, kunt binnenhalen. Zeg maar. yeah. Want dan laten we ook de mensen die deze prijzen beschikbaar hebben gesteld... weten wie de prijs gewoon heeft. Oké, okay, we gaan be beginnen... Bij, het, uh, bij de prijs, of de prijs, ja, het cadeautje... Ja. wat, uh, wat uh, wordt gegeven door Ellen Kuipers... van de Rijdende uh, Kapsalon. Rijker. Nee, de Rijdende Kapsalon. Ja. Een uh, mooie knipbeurt, zodat je op een uh, mooie date... Uh, goed en netjes tevoorschijn komt. En die knipbeurt is gewonnen door Arjen. Arjen heeft uh, de knipbeurt uh, gewonnen... Dus ja, wij nemen leuk. contact met hem op. Dat schrijven we even op. En dan gaat Roy de volgende... Rappet de tam. volgende loodje trekken. Rappetam. En dat is een bon van 15 euro... die je kunt besteden bij de werkplaats in Nieuw Unicum... waar allerlei prachtige dingen gemaakt worden. En dat is... Lenna. Lena. Laat maar even zien in de, ja, moet in de even film. Moet doen. Lena. Lena heeft uh, de 15 euro bon gewonnen. Gefeliciteerd, Lena. Schrijf maar even op dat dat de 15 euro bon is. Ja, dat komt goed. Ja. Goed, dan gaan we door naar de volgende prijs. Leg, leg, leg maar hier neer, joh. Ja, nee, we gaan ja, ja maar. En dan doorpraten. mag je het er ook hier even bijschrijven. Ja, ja, ja. ja. ja nee, maar de anders komt uh, komt goed. Ja dan gaan we door naar de Haiti. Want. Oeh, oeh, oeh. Oh nee, wacht even. Nee. We krijgen eerst nog het Valentijnspakket. En dat is beschikbaar gesteld. Een, een, een, een pakket samengesteld van een cadeau uit het winkeltje. Een schort van het hoekje. En truffels van Bienvenue. En dat zijn de drie winkels die uh, onder een nieuw Unicum vallen, vallen en, uh, en die truffels zijn dus, heerlijk hoor die ja, truffels zijn echt dikkie, die zijn per echt lekker goed dan gaan we hier het loodje openvouwen. en uh, die zijn gewonnen dat pakket iemand die het heel goed kan gebruiken om uh, bij het koken s'avonds. avonds Maurice. Maurice, gefeliciteerd gefeliciteerd met deze mooie prijs met dat pakket En dan gaan we nu door naar de Haiti aangeboden door uh, Bienvenue. U weet wel, hè, de, al deze winkels en de Bienvenue zitten bij elkaar in het winkelcentrum Nieuw-Noord. En de heerlijke Haiti, ik wou dat ik mee had mogen doen, had ik hem graag gewonnen. Is gewonnen, ze heeft net ook al een liedje aangevraagd. Oh echt? Ja, ja, ja, het is Sharon. Uh, het is Sharon. Ik, ik zit er bijna ik moest, we moesten... Uh... Sharon, Sharon gefeliciteerd, gefeliciteerd met deze heerlijke high tea. Is wel leuk. Ja? Ja. Dan gaan we door. We hebben ook van restaurant App en Vloed van het Amsterdam Beach Hotel. Zij hebben een barbecue beschikbaar gesteld... voor twee personen. Een romantische barbecue. En die is gewonnen door... Valerie. Valerie, gefeliciteerd. En dan gaan we naar de laatste. En die gaat Roy u mededelen. En dat is een heerlijke... romantisch diner... voor twee personen... Bij het Wapen van Zandvoort. En die gaat gewonnen worden. Door. Door. Gerard. Gerard, gefeliciteerd met de diner bij het Wapen van Zandvoort. En dat waren de prijzen. Dat waren dan de prijzen. Nou, ontzettend bedankt voor het meedoen met onze share- en like actie. En uh, we nemen contact met jullie op en. Um dan gaan we Zeker uitleggen weten. hoe het allemaal verder gaat vanaf hier. En uh, ik zou zeggen... blijf vrienden van Zandvoort Lunch. En we gaan gauw weer zo'n actie verzinnen. Dag, dag! Zo, en dat was de win-en-like-en-deel-actie... Uh, hier uh, bij Zandvoort uh, Lunch. En uh, ja... Wat, wat, was dat een leuke, wat was dat een leuke actie? Volop gedeeld. En we zijn iedereen heel erg dankbaar voor het delen. En hou ons inderdaad onze Facebook in de gaten. Want uh, ja, dat, uh, er gaan nog veel meer leuke acties komen. Dus uh, ik wil u bedanken in ieder geval uh, voor het delen en het liken. En uh, we gaan even een plaatje nog draaien. Twee uur s'nachts.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 Ik schreeuw het van de daken hier op ZFM Zandvoort bij Zandvoort Lunch. En nou uh, ja, over vijf minuten is het alweer bijna voorbij. Want dan uh, is de liefdesuitzending voorbij van Zandvoort Lunch. Ondertussen is Dolly haar date binnengekomen. <lacht> <lacht> dat is Matchbox. <lacht> nee hoor. <lacht> nee, wie Dolly de date is, dat hoort u morgen allemaal op onze Facebookpagina. Dus like uh, onze Facebookpagina en blijf vooral op de hoogte van Zandvoort Lunch hier op, uh, op uh, ja, de Doorweekse Dagen. Zeg, en Bart, jij komt straks na ons. Z uh, hoe, uh, heb jij ook uh, wat extra aandacht aan de liefde geschonken vandaag? Of ga je gewoon... Nee, Bij, als je niet van Valentijn houdt, blijf dan gewoon luisteren. Want straks komt heel normale muziek. <laughs>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 als opnieuw vergeven, stil, het is zo stil hier alleen. Zonder jou is alles in mijn leven, kinder. Zonder jou is alles plotseling veel. Stil. Ja, dames en heren. Met uh, alle liefde in ons hart willen wij uh, u bedanken voor het luisteren... naar uh, deze Faantijs-uitzending hier op uh, ZFM Zandvoort. Iedereen gefeliciteerd natuurlijk. Die uh, heeft uh, gewonnen met onze prijzencircus. Ja, geniet van die prachtige prijzen. Heel veel plezier ermee. En uh, we vinden het uh, fijn dat u allemaal heeft geluisterd... en bevriend bent geworden met onze Zandvoort Lunch Facebook-site... En ik hoop ook dat jullie vrienden blijven. Hè? Ja. In ieder geval, wij kennen niet zonder jou. Zo is het. En uh, volgende week zijn we natuurlijk gewoon weer. En natuurlijk vanaf maandag gewoon Zandvoort Lunch hier op ZFM Zandvoort. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Joe, dag! Zomaar, ik heb je zomaar laten.